Welkom luisteraars, bij weer een aflevering van het ZFM-radioprogramma FAN FM. Het woensdagavond-radioprogramma waarin een echte fan twee uur lang zijn of haar artiest mag draaien en toelichten. In deze uitzending ga ik het samen met Pietro Cel hebben over het solowerk van Paul McCartney. Dus alle muziek die hij heeft gemaakt na het uiteenvallen van de Beatles rond 1970, rond 1971. Dat doe ik natuurlijk weer samen met Pietro Cel. En we hebben elk zes favoriete Paul McCartney nummers gekozen en die gaan we in deze uitzending beluisteren en bespreken. Welkom trouwens, welkom. Ja, Pim, dank ja. je. We gaan het over Paul McCartney hebben. Nee, hoe kom je op Every Is Dat een, was een keuze van jou, hè? Ja, dat is mijn eerste nummer eigenlijk. Ik vind McCartney een, een van de mooiste soloplaatsen die hij gemaakt heeft. Zeker naast Beatle-periode en zo. En uh, samen met Rem vind ik dat een van de mooiste, ja. Ja, ja hoe komt het toch dat zo, mensen zoveel van die plaat houden? Omdat ja, want, er een goed verhaal bij hoort ook, hè, ik denk, denk ik? ook, ja. Want initieel is hij een beetje afgekraakt eigenlijk, hè? Het was geen Beatle-muziek, het was een beetje, uh, ja... Want hij, hij speelt alle instrumenten zelf op dat uh, album, hè? Ja, ja. ja. Ja, Paul maar McCartney was, was verantwoordelijk, hoe was het ook alweer? Die, die, die was verantwoordelijk voor de break-up van de Beatles, dacht men. Yeah. Pas veel yeah. later is, uh, is, is het duidelijk geworden dat het, dat het hij helemaal niet was, maar dat John yeah. Lennon was. Dus uh, daar hoorde bij dat zijn solowerk uh, afgekraakt werd. Yeah. Tot en met waarschijnlijk pas, pas in de tijd van Retro Speedway is het een klein beetje uh, is omgebogen. Het positief, gehoord, ja. En in ja. Ben on the Run was het natuurlijk ja. allemaal uh, weer de. Jubel ja, en uh, Hosanna. Nou, zeker. Ja. Ja. ja, Maar Every Night, goede keuze. Ja. Ja, want de tekst van het nummer vertelt eigenlijk... hoe Paul McCartney t, uh, troost heeft gevonden... na uh, het uiteenvallen van de uh, Beatles natuurlijk. Hè. Wat troost gevonden in de huishoudelijkheid... in de huiselijkheid die hij genoot met zijn vrouw Linda. Want het is toch heel duidelijk geweest... dat hij na het uiteenvallen van de Beatles... toch een behoorlijke depressie heeft moeten verwerken. De, dat hij in de depressie terecht is gekomen... En hij ging veel uh, drinken toen de tijd heb ik begrepen, ja. Maar uiteindelijk heeft hij toch uh, uh, ja, vervulling en motivatie gevonden... in het schrijven van liedjes en het gezinsleven. Ja? Net als Maybe am a onthult dit nummer, Every Night... hoe Linda een stabiliserende invloed op hem heeft gehad. Zeker. Ja. Ze hebben ook nog aardig bonje gehad, hè. Want toen die, hij kon de Beatles nog even dwars zitten toen Let It Be het album Let It Be uitkwam, ja. toen was het nog een tijd van... wordt nou de solo van McCartney uh, eerst uitgebracht of Let It Be... of in oh, ieder geval okay. ja, vlak ja. na ja, elkaar ja, en dat ja, ja, werd ja. helemaal niet gewaardeerd. Ja. Maar ik dacht, nou ja. kan mijn mate nog even jennen... want de ruzie was toen wel was hoog, op het hoogst. Ja, hè? Ja, klopt, ja. In, ja. Uh, waarschijnlijk praten we over voorjaar 1970... Ja. Ja, het was niet alleen muzikaal en nijd en zo, maar ook uh, financieel natuurlijk. Hè? Ook al die contracttalenden over zo ja. en over uh, de, de kwam Beatles. Ja, ja. Dat komt er nog bij. Triest, jammer eigenlijk. Hè? Ja. Want nogmaals, de, de tekst van Every Night weerspiegelt de moeilijke situatie waarin we elkaar niet te maken hadden. In het licht van het uiteenvallen van de Beatles. Maar de woorden uit de tekst, ja, die uh, stralen toch wel een of optimisme uit voor de toekomst. Dus hij zag het wel zitten, de toekomst. En uh, ja, volgens mij moeten we daar Linda toch wel uh, dankbaar voor zijn... dat hij toch een, uh, een goede invloed heeft gehad op Paul McCartney. En hem toch weer teruggebracht heeft tot zijn gigantisch mooie songschrijvers. Ja. Mm, zeker. Want hij heeft heel wat uh, albums gemaakt eigenlijk, hè? Potsedore, ja. Solo, maar ook samen met Wings natuurlijk en zo. En, ja. ja. Ongelooflijk veel, ja. Het ja. ja. zullen zul komt... rond de 25 zijn, denk ik. Toch wel rond de 25, ja. Zo. En dan McCartney ja. 1, 2, 3 en Wings albums. Ja, dat... ja minimaal 25 tikt die wel ja. nou aan. Ja, ik heb er zelf zes uh, gevonden, inderdaad, ja. Of tenminste waar ik nummers van ge gekozen heb, inderdaad, ja. En jouw eerste nummer? Ik kwam op uh, Tomorrow. Een nummer van. Ja, we we kennen natuurlijk allemaal Yesterday. Er ja. wordt wel eens gegrapt dat het is een sequel. Ze volgen op Yesterday. Uh, heeft hij uh, een nummer gemaakt van Tomorrow? Ja, wat kun je zeggen? Een fantastisch uh, nummer. Uh, goede piano sound. Uh, uh, een beetje kinksachtig. Uh, het is echt gewoon popmuziek waar, waar McCartney een uh, okay. uh, ja. patent op heeft. Ja. Je wordt, er, je wordt er vrolijk van, het zit melodieus goed in elkaar. Um, het is inderdaad... Um, ja, en toch wel, Linda wordt natuurlijk vaak gebasht. Um, ze zingt toch wel uh, goede harmonies, ook op dit nummer. Ja, ja. Dus ik denk, laten we daar maar eens mee beginnen. Dat we Linda ja, ook niet vergeten. Ja. Het komt van de album Wildlife. Ja. Eigenlijk ook een beetje onbekende voor mij eigenlijk. Ook een beetje... Uh... Geen grote hitpotentie heeft het gehad, volgens mij. Ja, maar ook je zei net, en daar ben ik wel een beetje eens, je zei dat het McCartney 1 vroeger altijd afgekraakt is, langzaam aan, krijgt steeds meer waardering. Klopt, ja. ja. Uh, hij is natuurlijk met Wings begonnen, uh, na Ram. Ja. En toen kreeg hij Wings Wildlife. En dan heeft hij een beetje dezelfde, volgens mij dezelfde aanpak gehad. Een beetje spelenderwijs wijze een album maken. Oké. Okay, ja. Uh, hij heeft een, hij heeft, uh, het zijn niet allemaal eigen composities. Uh, hij heeft de nummer van Evelie Brothers gecoverd. Nou, is niks voor McCartney om een cover nee, te doen. Niets. Nee, zeker niet. Hij kan nee. ze schrijven waar je bij staat. Dus. <laughs> maar dus, uh, ja. het, het album heeft toch ook iets spontaans, iets um, improvisorisch een beetje. Ja. Uh, hij durft alles, hij doet alles. En ja. uh, dat uh, maakt het allemaal heel sympathiek. En okay. ook uh, ja, bij mij staat dit heel hoog. Zo, ik denk okay. wel in mijn top 5 van, uh, albums, van ja. Ja, Wings ja. McCartney albums. Ja. Wat is een Wings uh, album eigenlijk? Het eerste ja. eerste het Wings eerste, album ja. met ja. Uh, Danny Lane. Maar een fantastisch album. De productie Zeker. is heel goed, is heel warm. Ja. Het is een heel relaxed album. Uh, Ook al met George Martin of nog niet? Uh, dat geloof ik niet. Ja. Nee, ik geloof dat het zelf geproduceerd is. Ik dat en hoe zou die bij uh, Danny Lane gekomen zijn? De zanger van de Moody Blues, of ja, zanger, geen zanger, nee. Ja, uh, hij, nee. hij wilde graag een band, een bandje weer met elkaar. Hij, hij was ja. ook bereid om te beginnen, uh, die college tour, om klein te beginnen. Okay. Onaangekondigd ja. voor klein, uh, ja. in kleine theaters. Ja. En hij heeft, ik denk uit zijn oude vriendenclub, want ik geloof wel in de Moody Blues-tijd, oh, okay. kwamen we elkaar ja. ook wel tegen. Tuurlijk, ja. ja. En, uh, dus zou hij een beetje onzeker zijn geweest al toen de tijd, of dat hij Wings een beetje, uh, ja, toch een low-level wou beginnen? Ja, dat heeft hij wel gedaan. Hij heeft Winks al dat vanaf de grond uh, opgebouwd. Ja. Hij is steek populairder gemaakt, ja. In de tijd van Venus en Mars kon hij natuurlijk de grote stadion zo weer aan. Maar voor die tijd was het gewoon uh, nee. weer uitproberen... en de bus in uh, met de ja. spullen en uh, ergens spelen een paar uurtjes. maar ja. nou, Danny Lane is natuurlijk wel een, uh, iemand die alles kan. Dus qua instrumenten goed, ja, goede zangstem, kan, zo, ja. Ja, ja. kan, kan nummers uh, schrijven... Go now, hè, was zijn heer. Ja, Go now, ja, ja, heeft ja, hij heeft ja. Ja. vertolkt. Ja. Ja. Ook een mooi nummer. Ja. Gaan we niet draaien vanavond? We gaan uh, door naar het volgende Beatle-nummer, wat ik uh, zelf heb uitgekozen. Dat is Rem on van het album Rem. Dat is uitgebracht in 22 februari eh, 1971 alweer. Ja, potverdorie, wat worden we oud. En het leuke is dat Paul McCartney het pseudoniem Paul Ramon... gebruikt tijdens het toernooi met de Silver Beatles door Schotland. In 1960 alweer, dus nog voor zijn Beatle-periode. En het, als je kijkt naar die uh, pseudoniem Paul Ramon... Ramon... Dus hij heeft blijkbaar toch weer een link gelegd naar het verleden. En op die manier toch weer uh, de cirkel rondgemaakt. Ja. Ja. Want hij zegt ook, nu we echt professioneel waren in uh, 1960... konden we iets doen waar we al heel lang mee speelden. Namelijk onze namen veranderen, zoals iedereen in de showbiz. Hè? Ja. Ik werd Paul Ramon hè? en uh, George werd Carl Harrison... Naar Carl Perkins natuurlijk. Ja, die andere moet ik ook hebben. John is, uh, heeft zijn naam niet veranderd. Dat was heel hm. vriendelijk. Ringo Hartel had al een uh, artiestennaam natuurlijk. Ja, Ringo Starr natuurlijk, ja. Ja, ja, ja. Maar hij vond uh, Paul Ramon een heel mooi nummer. Een beetje exotisch, dat vond hij hem, ja. En uh, ja, hij heeft ook gezegd, nou, uh, ik kan me herinneren dat Schotse meisjes zeiden, is dat je echte naam, hè? Paul Ramon, ja. Dat is geweldig. Het is Frans, Ramon. Ramon? Ja, hoe spreek je het eigenlijk uit? Ja. ja. Dus op die manier heeft hij toch, uh, toch zijn verleden weer naar voren gebracht. En ik vind het een heel mooi nummer. Kort, krachtig. Maar zoals ik al zei, Ruim vind ik een van, de, uh, ja, een van zijn beste albums eigenlijk. ja. Uh. twee keer voor, hè, op RAM. Je hebt RAM-ON, derde nummer, twee minuut dertig, en dan komt het nog even terug. Voor de, net voor het laatste nummer, de Backseat of My Car, krijg je nog een snippet van, van een kleine minuut, RAM-ON. Ja. Dat is altijd ja. iets wat niet vaker doet, eventjes een soort ja. reprise. Ja, want eigenlijk is een uh, leuk klein dingetje op een ukulele, eigenlijk. Het hele nummer, hè? Ja. Ja, ja, Ja. Ja, mooi, ja. ja. Het doet een beetje denk aan Dance Tonight van, uh, van een veel later album. Oké. Okay, van Memory ja. Almost Full. En uh, ja, Ram, Ram zat natuurlijk vol met uh, verwijzingen. En met een beetje woordspelletjesachtige dingen. John Lennon heeft zich daar heel erg over opgewonden. Die werd <laughs> erg boos omdat hij dacht, oh, een beetje de helft van de nummers gaat over mij en Yoko. Ja, ja, ja, ja. ja. <coughs> en... Uh, Waarschijnlijk too Many People gaat wel over John Lennon. Maar uh, dat is ook echt een sneer. Een, een echt even van zich afzingen. Maar de rest... Uh, de rest niet. En, uh, maar het past wel in, in woordspelletjes waar McCartney toch ook wel mee bezig was. Op Ram. Ja, om via albums toch een beetje uh, naar elkaar uit te halen of zo. Hè? Ja. Toch een beetje frustratie ja. van zich afschrijven of zo. Zeker, ja. Ja. ja. Dat is blijkbaar toch nog onnodig daar ja, dat is natuurlijk een hoop pijn en een uh, ja, frustratie, denk ik. Beginjaar 70, 10 jaar uh, van succes weggooien en uh, opnieuw beginnen. Ja, jammer eigenlijk hè, dat het op die manier gegaan is. Hoewel, ik heb laatst nog gezegd, het is goed dat ze geen reunie hebben gehouden. Want het laatste nummer van de Beatles is er eigenlijk helemaal niks. Mm, weet ik niet. Ik begin het toch wel goed te vinden. Nou en dan. Ja, nou en dan, ja. Ik was ook erg underwhelmed. het Engelse woord voor uh, niet, niet echt onder de indruk. Nee. Maar ik, ik heb het nou in heel veel andere uitvoeringen gehoord. Het, op, op internet is het een hit. Iedereen ja? covered het. En uh, gek genoeg, via die andere. ...uitvoeringen zie ik toch de kwaliteit wel. Echt okay. het Lennonesk en bijna het Beadles-esque ...wat er toch in zit. Oké, okay, toch wel. Dus ik heb ja. het kan het toch wel waarderen. Ja. Maar ja, een reunie, daar ben ik wel een beetje eens. Dat, dat, dat zou niet echt goed geweest zijn. Maar nee. iets anders ja. is... ...dat ze nog na Airbureau gewoon een album hadden kunnen maken. Wat ja. ze ook... Spullen, ja. Als Joke Ono er niet ja. geweest ja. was... ...dan was het ook zeker gebeurd. Ja, denk je? Ono ja, heeft okay. echt... Uh, ...letterlijk iedereen van, van Lennon... Uh, tot en met zijn eigen zoon uh, uh, vervreemd. Het ja, ja, was, ja. was echt een beetje... Ja. Maar goed, het gaat niet over Joko Ono in dit nee. programma. Maar <laughs> <laughs> Lennon is echt gegijzeld geweest. <laughs> laat ik dat nog even snel zeggen. Ja. Door Joko Ono. Gegijzeld, <laughs> ja. hoor. Oh, jee, yeah, yeah. ja. Ja, het echt, echt een... Uh, daar gaan we nog een keer een programma over maken, Pim. Over Yoko Ono, ja. ja over de <laughs> tijd dat hij dus niet gegijzeld werd... dat hij gelijk een fantastisch album maakte. Klopt. Maar nog even erop, uh, je zegt dat ze nog makkelijk een album hadden kunnen uitbrengen. Er was toch geen materiaal meer eigenlijk? Of? Ja, volgens mij was er heel veel materiaal. Alleen ze waren niet bereid dat het voor... De... Kijk, Harrison had stapels met songs. Die heeft natuurlijk ja. een drie dubbel album gemaakt... maar die gunden het de Beatles niet... want die, nee. die had zoveel okay. frustratie ja. opgebouwd... Lennon, die uh, ging op een heel andere tour... maar die, had, uh, die heeft nog wel voorgesteld dat Cold Turkey... dat dat een Beatle-nummer zou worden. Maar daar had ze oh. dan net geen zin in. Nee, nee, oké. Okay. Ja. Uh, misschien ook wel begrijpelijk. Wel een heel goed nummer overigens. Ja, maar geen Beatle-nummer. Maar Lennon ja. heeft nog wel ge, uh, ja. gezegd, ook in die latere periode... ook al met Alan Klein erbij, van we kunnen best uh, nog een album maken. Maar oh. op een gegeven moment is hij gewoon ineens afgeslagen heeft hij, uh, ja. heeft hij het laten ja. lopen ja. Ja. Ja. Ja. maar dat was niet onmogelijk geweest ja maar ik niet denk dat ze er ook niet geweest. meer aan toe waren Ringo toen was, toen was nou. natuurlijk altijd ervoor in geweest en ja. ik zeg Ringo dat album Ringo dat ken je ook dat was, ja, dat ja, was bijna ja. een Beatle reunie daar spelen ze alle vier op ja maar niet tegelijkertijd of zo, helaas nee, niet nee. tegelijkertijd maar <laughs> nee. het, ik vind het een heel fijn album trouwens wat erg uh, Beatle ook is ja ja, Ringo is bij ons ook een beetje onderbelicht eigenlijk, hè? Nou, wie weet. <laughs> Weer een aflevering. <laughs> ja. We Moet ergens beginnen, Pim. Vind ik ook, ja. We beginnen ja. bij uh, toch een uh, niet onbelangrijk uh, uh, attribuut van de Beatles. Dat is uh, Paul. Paul, ja, zeker een van de... Ja, op een gegeven moment denk ik, het begin was John Lennon een beetje de leider... als je het zomaar neemt tussen haakjes... En later is dat pop en wel geworden, ja, hè, denk ik. Ja, wel algemeen vanaf uh, van, ja, ja. sautjes, peppers en zo tot het eind ja, ja. heeft hij er wel voor gezorgd. Ja. maar goed, komen we bij jou een uh, nummer. Ja, Wat zal ik, ja. ik, ik heb domino's. Domino's. Dat is natuurlijk een hele enorme sprong... naar uh, Egypt Station. Ja. Yeah. Album uit, zullen we zeggen. Was het 2017 of zo? Ja, even Kunnen. later hè, dat klopt. Ja. ja. ja. En, uh, 2018. Nee. Uh, wordt gezegd, de essence of McCartney... Wordt er, wordt er gezegd van Domino's... ik, ik citeer me wat dingen. Uh, het heeft een soort Texman... Uh, gitaarsolo, een uh, Texman... in, in Domino's... Uh, het is een song waar McCartney ook wel uh, goed in is, dat je het uh, de magic daarvan gewoon even moet, moet, dat moet je even laten inzinken. Oké. Okay. En na één ja. of twee keer horen is het gewoon, ja, het is een fantastisch nummer en het is eigenlijk door sommige mensen soms ook wel een van de beste songs van zijn hele carrière ja, genoemd. Ja, zeker. Oké. Okay. Het, is, het, is, het is fris en het, de, de sound is echt puur en uh, ieder deel heeft, heeft een verrassing erin. Het blijft oh. Melodisch heel erg interessant. Okay. En uh, zit er zitten wat ja, onverwachte wendingen in. Het is een hele, hele goede track. Het klinkt ook een beetje volgens sommigen... alsof het in India geschreven zou kunnen zijn. In 68. Okay, yeah. Dat is ook weer McCartney. Yeah. Die is natuurlijk veroordeeld tot steeds maar de Beatles opnieuw uitvinden. Dat is toch wel... Qua verhaal en qua muziek is hij steeds maar bezig. Het zit bij hem ook heel erg diep om dat Beatles-verleden... To, uh, leven te houden. Ja, en, en dat doet okay, hij ook heel ja. goed. En dat, ja, dat, dat zie je ja. ook in zo'n song als uh, Domino's. Ja. Oh. Dat is gewoon echt alles uit de kast gehaald. En, uh, Om het dat, Beatles, dat, had, ja. dat had ook, ook Abbey Road op de White Album niet meer staan, He, denk okay. ik. Dus, um, ja, ik heb het al heel vaak gehoord, ik word het niet zat. Het is echt een uh, okay. wonder, wonderschoon uh, nummer. Nou, zeker een mooi nummer. Hm? Zeker wat je erover vertelt, dat hij er toch echt alles in. Maar 2017 was je alweer een tijd bezig eigenlijk, hè? Vind je hem ook gegroeid tijdens die periode? Ze zeggen ja. dat hij, uh, daar ben ik het wel mee eens. McCarthy heeft natuurlijk ongelooflijk veel Middle of the Road albums gemaakt. Dan kwam het maar <laughs> niet echt van de grond, hè? Ja, ja, we hebben ja. natuurlijk ja. nu geprezen, terecht hebben we geprezen zijn, zijn debuut en Ram en zijn Klopt, ja. begin jaren zeventig ja. albums. Uh, Red Rose Speedway, allemaal in mijn ogen fantastische uh, albums. Ja. Daarna, even globaliserend, kwam er heel lang middelmaat. Ja. Totdat de anthology op een gegeven moment gemaakt moest worden in 1996. En toen nog McCartney, hey, die Beatles. Hij heeft toen met zijn oude maten weer muziek gemaakt. Dat mm -hmm. op zich niet yeah. zoveel met toen is hij echt weer teruggegaan. Ook in zijn live concert om veel meer Beatles in zijn repertoire op te echt nemen. Waar, ja? oh. En toen heeft hij echt met um, een album uit 96... Oh ja? geprobeerd om weer echt een Beatle-album te maken. Oh, oké. Okay. En dat is natuurlijk ja. Flaming Pie. Ja. En dat heeft hij niet meer losgelaten. Oh. Dat het, sindsdien is, is hij zo getriggerd, inderdaad, hoor. Ja. Door. ja? ja. Toen is hij weer toch een, aan zijn roots ja. een beetje herinnerd... en toen ja. is hij daar weer naar teruggegaan. Er zijn ook. heel veel uh, McCartney-fans ook wel. Daar hoor ik ook wel bij. Die gewoon heel makkelijk 20, 25 jaar McCartney kunnen overslaan. De jaren zeventig, het grootste deel. De jaren tachtig, het grootste deel. Halverwege <gülhengen gülhengen gülhengen gülhengen> de jaren negentig. En eens, tweede helft de 90, jaren negentig, oh, wordt hij weer, weer interessant. Dan ja. krijgt je natuurlijk persoonlijk terug wat Linda sterft. Ja. Dus dan moet hij weer een, een soort geïmproviseerd album maken. om maar aan de gang te blijven. Ook om de depressie weer ja, op afstand ja, te, te houden. Cool. Heeft hij Run Devil Run gemaakt. Heeft hij toen band on Run gemaakt? Nee, Run Devil Run. Oh, die? Oké. Met snelle snelle rock en ja. uh, op zich geen slecht album. Veel beter dan, nou goed, dan gaan we weer uh, Lennon bashen. Lennon <laughs> heeft ook zijn rock'n'roll album gemaakt. Ja, klopt inderdaad. Ja, mooie hoes, ja. ja McCartney ja. doet het 30 jaar later en doet het gewoon beter, vind ik. <laughs> maar dat iedereen kan erover van mening verschillen, dat mag natuurlijk. Ja. Maar ik, ik vind wel, dat is wel een goed thema, dat je zegt van... Waar zit dat Beatles-esque nou in? Ja. McCartney heeft al heel lang geprobeerd. Ik heb een eigen band. Ja, ik ga de Beatles zeker. achter me laten. Ja. Hij heeft dat 25 jaar lang geprobeerd. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment heeft hij gewoon een handdoek in de ring gegooid. Zeker naar Anthology. Ja, ja. En heeft ik ben eigenlijk een ex-Beatle. En ik wil zo ja. dicht mogelijk bij die muziek blijven. Ja, ja. Nou, en ik ga dat wel. gewoon uh, ja. weer zijn en weer ja. spelen. Maar dat vind ik ook van Wildlife, Dat vind ik ook ja, eigenlijk een uh, niemendalletje. Een middel of de rood iets of zo, maar... Ja. Dat moet ik nog eens goed naar luisteren, zeg jij. Ja. Zeker naar Tomorrow, ja, wat we net gehoord hebben. Ja, ja. zou ik je aanraden. Ja. Nou, jij bent aan de beurt. Ja, ja mijn der is Hope of Deliverance van Off the Ground. I will always be... I will understand Someday, one day Hope of deliverance, van off the ground. En daar zegt Paul McCartney zelf over. Bevrijding hè? is voor mij een religieus woord. Een bijbels woord dat je in de kerk hoort. En ik ben blij dat ik het in een secu seculiere context gebruik. Ja. Ja. In een context van een liefdeslied, om zomaar te zeggen. Wij willen verlossing van alle duisternis die om ons heen hangt. Ja. Mooi. Ook wel mooi. Ja. Tuurlijk. Ja, ja. Ja. Ja. Heeft. Hij heeft het nummer op uh, zonder van een huis geschreven... om wat rust voor zichzelf te krijgen... Ja. Er was een kleine ladder, <laughs> gaat hij dan vertellen, uh, dat zo naar het zolder ging met de falluiken en zo. Dus, en dan heeft hij gewoon het uh, ladder weg en dan ging hij zelf muziek maken en zo opnemen. Gewoon om uh, vrij van iedereen uh, alleen voor zichzelf muziek te maken. En daar gaat het nummer dus over. Hè? Mooi. En een belangrijk ingrediënt van het nummer is dat de percussie in calypso-stijl is. Dus je hoort een beetje de calypso op de achtergrond en dat is ja... Ja, want hij is er ook wel iemand die echt alles gebruikt heeft, hè? Alle stijlen, ja. alle akkoordschema's, echt alles door elkaar, ja. En, nee, ja. dat is het. Dan neemt hij zich, neemt zich voor om in een bepaalde stijl, zoals bij Obladi Oblada. Ja? Toen kwam ja. reggae op, toen dacht hij, ja. ik, ga, ik ga een reggae-achtig nummer maken. En dan komt hij met ja. uh, Obladi Oblada. En waarschijnlijk heeft hij met dit nummer, Hope of Deliverance, ook ja. zoiets gedacht. Ik ga, ik ga die stijlen zo opnemen. Oké, dat ja, doe ik nou weer. Ja. Ja, ja, knap. Ja, hij heeft ook wel eens verteld dat volgens mij uh, Let It Be of zo, dat is ook een heel simpel akkoordschema. En dat legt hij dan uit hoe hij daartoe gekomen is. Nou, het is ongelooflijk hoe simpel eigenlijk inderdaad. Ja, het zijn maar een paar, volgens mij drie akkoorden. Maar dat wisselt hij zo mooi af. En zo. Dat, ja. Ja. En dan gaat hij natuurlijk bij zingen heeft hij natuurlijk andere mooie dingen erbij. Maar het is, uh, ja, het is eenvoud ten top, ja. maar hartstikke mooi, ja. ja. Lennon heeft er wel eens voor weten dat het uh, veel later... dat het dan in die tijd was van Bridge Over Troubled Water... van die grote, prachtige, gospelachtige... Uh, breed ja? gezongen nummers. Ja. Uh, dat de dat die tafel, uh, tafel door geïnspireerd was. Maar ja. het is omgekeerd. Let It Be was eerder dan Bridge Over... Over Troubled Water. Ik ja, vind ja. daar wel een uh, overeenkomst in die twee nummers zitten. Was het was ook een fijne tijd met van die... Ja, ja. Semi-religieuze uh, ja, dus hits. Zo, ja, later ja, had je Billy Preston met That's the Way God Planned It. Ja, ja. ja. Die, heeft, die heeft dat ook weer van Let It Be afgekeken. Ja. Dus er was een soort semi-religieus sfeertje ja, dus hing, er, de, hing er in ja. de lucht. En ja. dat heeft nummers opgeleverd die, echt, uh, die ik nog steeds graag uh, hoor. Ja, nou, zonder meer inderdaad. Ja. Dus. Hope of Deliverance van het album Off the Ground heb je niet bij je, nee. Nee, want dat is in die 25 jaar dat je, kun je gewoon makkelijk overslaan. <laughs> nou is dat wel een leuk nummer. Ja, maar dat ja. zijn album na album. Dan denk je, ja jongens, kom op, ik heb betere <laughs> dingen te doen. Nee, je bent helemaal met Ik, ik met vond het die... moeilijk kiezen uit al die 25 uh, ja. albums en Dan zes nummers of acht nummers. Nou, dat was hè. Dit zijn allemaal mekaar, die albums. Ik heb ze hier liggen, Pim. Het zijn ja, er zes. Ja. Zes, ja. En ik denk ja. altijd heel goed na voordat ik een... Muziek koopt, tenminste, ik, ja. muziek hoef je niet te kopen, maar ik doe het dan wel. En um, ik kan me er niet toe zetten om meer albums van te kopen. Hoezeer ik nee. ook die man hoog heb zitten. En okay. hoe, ja. Overal zitten paaltjes op, zoals jij hoopt. Ja, Op, ieder, zeker. Ja. op iedere CD, op ieder album zitten natuurlijk paaltjes. Ja, ja. ja. ja. ja. Soms zijn het er zo weinig dat ik denk: van nee. Dat maar doet... hoe kom je dan bij die muziek? Hoor je dan ergens een nummer of ga je naar verder luisteren? Of, uh... Tuurlijk. Oh, je, je moet ja. ze allemaal wel eens keer horen ja. bij alle albums. Ja, ja. ja. ja. ja ik, ik, ik, ik draai ze wel. Ja. Online of anderszins. Uh, ja. Ja. Maar laat, het, bl het blijft moeilijk om een keuze te maken. En, uh, morgen is die keuze anders natuurlijk. Hè. Dus we hebben gewoon een doorsnede gekozen. Want ik heb ook bewust de, de grote uh, hits. Heb ik niet gedaan. Hè? Hebben wij niks van on The Run? Ik niet uh, bijvoorbeeld. Dat is over het algemeen. Dat is zijn beste album beschouwd. Ja. Ik kan het niet, nee, ik niet. Nee. niet opbrengen om, om, om die plaat te kopen. Gek. Ja, bent onder is verschrikkelijk mooi. Heel ja. zelf natuurlijk, hè. Ja. En ik heb bijvoorbeeld Maybe I'm a most een van zijn mooiste nummers. Ook niet... Uh, ik denk, gaat ga toch een beetje wat minder bekende nummers erop ja, zetten, ja. maar dat staat op McCartney uh, 1. Ja. En er staat ook een Ramon, uh, Uncle Albert, hè. Admiral Hills, die vind ik Geweldig. ook zo'n mooi nummer, ja. Ja, magisch. Ja. Zo mooi. Ja. En op Retro Speedway, My Love, met dat, sing of met ja. dat <laughs> solo. Verschrikkelijk ja. mooi, inderdaad, ja. Die heb ik allemaal niet gedaan, nee. Dus ja, er was keuze genoeg, maar zoals altijd in het leven, keuzes maken, keuzes maken. Hope of Deliverance kwam uit op 28 december 1992. Mooi. Dat was nummer 5 alweer. En dan komen we bij uh, Zegt U het Maar. Another day. Every day takes morning as she's heading for the bedroom.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 She on another letter to the sun. Ik hou nummers met D erin, zoals Days uh, van The Kings. Dat is ook zo'n mooi nummer. En uh, Beautiful Days van McCartney van een veel later album. Maar dit is Another Day. En, uh, het schijnt te bes een, een, een beschrijving te zijn van, de, van de, het, zeg maar het, het, het beetje eenzaam uh, leven... van een working girl die, uh, die troost vindt in, uh, in muziek. en uh, Ook in Beatle-muziek. Ja. Yeah. Het is echt een beetje dat, is ook uh, waar de Kings zo goed in waren: een beetje het everyday life en mm -hmm. dan uh, ja. met, een, met een beetje waar, waar je echt waar de mens in zijn sociaal isolement ziet. Okay. En ja. uh, bijvoorbeeld Lady Madonna heeft ook een, een bijna feministische uh, tekst: van hoe hard ze moet werken om, om de ja. boel uh, rond te krijgen. En ook nee, dit ja. heeft een soort, uh, dan moeten we elkaar niet ook nageven: een feministische inslag. Nou, dat de, ja, is ja. Toch vanuit okay. een ja. female perspectief. Mm -hmm. En dat maakt, hem, dat maakt elkaar toe weer extra sympathiek als mens. Ja, ja. Um, Ik heb ook wel eens gehoord dat uh, de Beatles ook de eerste waren... die vanuit een, uh, een derde persoon liedjes gingen schrijven. Meestal oh, ja. was het hetzelfde ja. over ja, uh, hoe ja. jij in de muziek staat of zo. Maar het, uh, She Loves You is vanuit de derde persoon geschreven ja, inderdaad. Ja. Ja. En toch weer een heel andere insteek. Zoiets simpels. Maar we hadden Linda net even genoemd. Na de D wordt beschreven als um, Paul McCartney is... Dat is weer zo'n zo song die staat als een huis. Ja. Uh, me melodisch fantastisch. Ja. Uh, McCartney die, die, die is zeg maar de meest getalenteerde en mentaal meest stabiele Beatle is. Ja, ja, ja. ja? ja. Hij heeft nooit dat grote alcoholproblemen ja. gehad. Hij is niet als Lennon een heroïne geweest... Nee. En, en ook uh, Harrison ja, die ja, ja, moest het ook in transcendente meditatie <laughs> zoeken. <laughs> en Ring is dus ook heeft de alcohol gezocht. Ja. <laughs> ja, maar ja. Uh, het is gewoon een hele fijne, aangename ballad. En uh, ja, zoals alleen McCartney ze kan schrijven. Ja. Ja. Hij gaat even zitten. En voor ja, je knapper, het weet, heeft ja. hij I Will. of heeft hij uh, ja, wil, ja. Blackbird geschreven, ja. Ja. of Mother Nature's Son. Of ja. Another day. Another day, weinig ja. instrumentatie, maar gewoon vederlicht. En uh, ja. niemand doet hem dat na. Het is gewoon uh, erg uplifting. En dat is natuurlijk een hele ja. fijne functie die muziek kan hebben. Was dat niet een van de eerste singles die hij uitbracht als solo-artiest in 1971? Ja, denk ik het wel. Misschien ja. ja. de na eerste. Maybe Amemees ja. was maybe. dat eerder? Denk het wel. Ja, die komt ook van... Uh, ja, nee, dat nou, was echt een single eigenlijk. Hè? Oh ja, dat was ja, een single. Het stond niet een op een album. Het ja, ja. niet op een album, nee. Maybe on is denk ik nog later, ja. ja. En dan gaan we alweer naar het uh, nieuws en de reclame. En dan komen we straks terug bij uh, ja, het <laughs> tweede uur. Ja. Maar gelukkig hebben we nog tijd voordat het nieuws en uh, reclame begint. En dat willen we gebruiken om ten eerste My Love te draaien... van het album Red Rose Speedway. Met dat geweldige gitaarsolo natuurlijk. En daarna draaien we het nummer Uncle Albert and Admiral Halsey, die medley, van het album Ram. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa. We're so sorry.